Studentenvakbond LSVB hoopt dat dit het einde betekent... aan de plannen voor een leenstelsel voor studenten. De bond is blij dat D66 en GroenLinks hun poot stijf hebben gehouden. Het interstedelijk studentenoverleg is ook positief... over het vastlopen van de gesprekken. Het ISO roept op tot een oppositiebestendig plan. President Boutersen van Suriname vergeeft Nederland... wat er in de slaventijd is gebeurd. Volgens Boutersen is het tijd om de kolonisator te vergeven... en door te gaan op de weg die in 1863 is ingeslagen. Ze zei dat tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Paramaribo. Zijn uitspraken werden met gejuich ontvangen. Gisteren was het 150 jaar geleden dat in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij werd afgeschaft. Ook op de voormalige Nederlandse Antillen werd het houden en verkopen van slaven toen verboden. Vicepremier Asscher betuigde gisteren namens de regering zijn diepe spijt over het Nederlandse slavernijverleden. De Internationale Unie voor Natuurbescherming... slaat alarm over het toegenomen aantal bedreigde dier- en plantensoorten. Wereldwijd worden bijna 21.000 soorten met uitsterven bedreigd... ruim 1100 meer dan een jaar geleden. Sinds de laatste inventarisatie vorig jaar... zijn een hagedissoort, een tandkarper en een zoetwatergarnaal uitgestorven. Als voorbeeld van een ernstig bedreigde soort... wordt de Indische bruinvis genoemd. Die leeft in binnenwateren in China... en heeft last van illegale visserij, watervervuiling en het toenemende vrachtverkeer op de Yangtze rivier. Het weer, vannacht opklaringen 7 graden. Er kan een mistbank ontstaan. Overdag lang droog en geregeld zon. Het wordt 20 tot 24 graden bij weinig wind. Tegen de avond neemt de bewolking toe en is lokaal een bui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Een goede nacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Een nacht waarin avonturen op de fiets centraal staan. Aardhuig is mijn gast. Hij fietste meer dan 30.000 kilometer... dat uh, van Alaska naar Chili op een budget van slechts 5 euro per dag... en dat kon hij makkelijk volhouden. Maar hij zit hier vannacht aan mijn zijde. Straks spreek ik ook met de sport... Sp sp dat is een moeilijk woord, sport psycholoog Jim van den Berg. Uh, hij begeleidt wielerploegen. Dat is natuurlijk heel actueel op dit moment. Om vanwege de Tour de France. En de lijnen staan open voor uw fietsavonturen. Heeft u zelf wel eens een fietsvakantie of een fietstocht gemaakt? Heeft u daar mooie herinneringen aan? Of misschien heeft u hele vreselijke dingen meegemaakt... en wenst u dat u nooit dan begonnen was? Uh, het kan zijn dat u bezig bent met een fietstocht te plannen... en misschien vragen heeft dan aard over... Hoe u zich kunt voorbereiden, dat kan allemaal. Hè? Uh, Aard is hier en hij kan ook misschien wel uh, nou ja, uw tips en adviezen geven... voor uw eigen fietsavontuur. U kunt bellen naar 0800-1121... of een mailtje sturen naar nacht.eo.nl. En twitteren, dat kan ook. Hashtag dit is de nacht. Dus 0800-1121. Ga ik zo'n prachtige Tour de Frans plaat maar weer eens draaien. Uh, Joe Saint, Les Champs-Élysées.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 De Champs élysées wordt bezongen door Jo Dassin. Uh, wij praten vannacht over uh, fietsen en u kunt meepraten. Dat komt via 0800 1121. Uh, Anderlein Richard. Hallo, goedenavond. Richard, ik begrijp dat je een, een, een vraag hebt voor aard. Ja, nou ja het, het heeft eigenlijk niet zozeer met, met mijn eigen ervaring als, als fietser te maken. Het, alhoewel ik wel vaak van de fiets gebruik maak, maar dat is meer... Uit economische omstandigheden dan, dan dat ik, laat ik zeggen, hele stukken fiets in de avontuurlijke zin zoals Maarten dat gedaan heeft. Maar ik vraag me af, Maarten, of, of hij toch in zijn, in zijn hele... Want het gaat bij hem, zoals ik er wat van opgevangen heb, toch vooral om het loslaten van controle. En je toch voor een belangrijk deel overgeven aan het avontuur en, en, en de verwondering. Um, of het dan toch niet praktische dingen zijn in de vorm van visa of et cetera. Hè? Mm. En um, een ander verhaal is of dat fietsen wellicht ook niet, ook al is dat dan zijn weg niet, toch een metafoor zou kunnen zijn waarop je dan misschien toch door een wandeling in, in, in de bos of, of gewoon in een grote stad waarin je diversiteit van culturen hebt en daarmee in contact treedt, ook dezelfde soort ervaringen op had kunnen doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou Aard, heb je daar een ja. antwoord op? Um, ja, twee vragen. Ik denk uh, de eerste, ja, praktisch is er gewoon uh, wel wat te regelen natuurlijk. Ja. Um, uh, ja, goed, het is belangrijk dat je goede materialen hebt. Dus ik heb, uh, ik heb uh, hele goede kleding die, uh, die muggenbestendig is, die koudbestendig is, die warmbestendig is. Een computer die, uh, die, uh, die ook in zijn eigen box zit, dus dat weegt ook een boel. Uh, natuurlijk een goede tent, slaapzak, uh, matje, noem maar op. Ik heb een stoel om ook mijn rug een beetje te laten, oh. laten rusten. Alles heel licht. Um, visa, ja, de belangrijkste eigenlijk voor mijn tocht uh, was die van Amerika. Als je daar langer dan 90 dagen bent en dan wordt jouw verblijf in Canada daar ook bij uh, opgeteld. Oké. Okay. En, ja. en dus was ik dat, dan, uh, dan moet je daar uh, een verblijf, of een voorbij, dan moet je daar in ieder geval een 10-jarige visa voor aanvragen. Echt waar? Maar waar? Nou, dan ben je wel even onder de pannen, dus. Ja, inderdaad, dat wel. Ja. Overigens ging ik toen naar het consulaat om, dat, uh, om het hele verhaal te doen, want ik had er zoveel zin in. Dus ik kom daar met al die bewijsstukken, hoeveel geld ik al niet op mijn rekening heb. Ja. En, uh, en toen uh, hadden ze niet zoveel interesse en mij schaaf het uh, vieze meteen. Oh, wat een teleurstelling. <laughs> ja, ja. Sta je daar enthousiast te weten? Maar die, uh, ja, die, uh, dat wandelen. Ja, weet je, ik, ben, ik ben mensen tegengekomen onderweg die inderdaad aan het wandelen waren. En dat waren ook, uh, die hadden ook grote plannen. Die waren al drie, vier jaar onderweg. Ja. Die vertrokken uit Hongarije. En die kwam ik tegen in Brazilië. Ja. Hilarisch dat je elkaar tegenkomt. Ja, nou, ik had. Ik, ik, mijn, mijn bek voor open bij deze mensen, want het waren twee broers uh, overigens. En ja, voor mij, ik kan, ik kan mij daar dus niet uh, nee? bij voorstellen. Nee, want dat lopen, ja, dan doe je 20, 25 kilometer per dag. Ja. Um, alles op je rug. Ja. Met 20, 25 kilometer per dag verandert de omgeving niet snel. Hè? Dus het gaat nee. voor mij dan net even iets te langzaam. Ik doe 100, 90, 100, soms uh, 170, maar dan doe ik wel stoer, ja. uh, per dag. 170? Maar Maarten, hè? Misschien, misschien wat merk. Want ik bedoel, je hebt nu letterlijk eigenlijk het continent uh, uh, bezocht, als het ware, als een, als een soort van, van waarnemer. Hè? En in, daarin je contacten gevonden en gelegd. En, en, en herinneringen en ervaringen opgedaan. Ja. Maar zou je je ook kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld uh, iemand die gewoon in, in Nederland, of bijvoorbeeld in Duitsland, of alleen binnen Europa. Ja. Uh, waar we langzamerhand zo ver geglobaliseerd zijn... dat we met zoveel culturen te maken krijgen... dat we nog nauwelijks, uh, vooral als je hier in de grote stad zit zoals ik... Ja. nauwelijks nog mensen uit je eigen natuurlijke habitat tegenkomt... Ja. dat je wel gedwongen wordt om met ze met in contact te treden. En, en, en, en dat ieder daarin zijn eigen avontuur mee neemt. En achtergronden, en, en culturele achtergronden. Ja. En, en, en ja, waar, waar het gaat om de natuur, denk ik... Die als het gaat om schoonheid, kun je die natuurlijk overal vinden. Ja. Zelfs in een, in een beperkte omgeving. Ja, maar ik hoor eigenlijk in wat u vertelt. Dat, dat u een leuke ervaring heeft in uw wijk. Nou ja, kijk, ik, ik, ik woon in de meest uh, criminele wijken van Rotterdam. Ja, maar, Al, ja, als spannend. Ik, als ik de media moet geloven. Maar, dat is, uh, oh, heel uh, leuk. Uh, nou ik weet ben, ik ook waar het is. <laughs> ik heb alleen geen uh, diploma's vervals, maar... Uh, <laughs> Maar ik heb wel een gevoel van wie er wel mee te maken had. Maar dat laat ik maar even terzijde voordat de politie op mijn stoep Dat staat. is misschien heel verstandig. Sommige geheimen <laughs> moet je maar bewaren. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar, uh, ja maar weet je, maar dat is wel... kom, kom je overal tegen. Ik bedoel, of je in blijken woont of in dit soort wat... Dan, dat maakt niet zoveel uit hoor. Tenminste, het, uh, het aantal kleine criminelen en de grotere... daar zal dan het verschil in liggen. Maar uh, hoe heet het... Uh, Waar het gaat om de schoonheid, weet je, en de ontmoeting en en, en en het sociale gebeuren en de diversiteit, als je die in je hart weet te sluiten dan kun je met alles en iedereen contact maken. Ja. En dan kun je overal eigenlijk die wandeling maken door culturen heen. Ja, dat is misschien dat, ook wel waar. konden eigenlijk die, die landen te hoeven bezoeken, als het ware. En, en, een plaatsvervangen van is bijvoorbeeld een uh, cultureel museum of zo voor volkgekunde. Ja, dat vind ik wel dat, een ander verhaal. Ik bedoel, dan zit je naar een, een, ja. naar, naar, naar een dode materie te kijken nou, en, en ja, a, a, aard zat er echt middenin, hè? Ja, nee, precies. Dat, dat, dat, dat, die, die, die, dat is natuurlijk zo. En, en, en ja, nog een vraagje aan hem. Hij met zijn achtergrond als econoom, zeg maar. Ja. Hoe, hij, hoe hij tegen die hele globalisering aankijkt. Zo, en, dat is een, en... een grote vraag. Ja, maar ja, god. Ik bedoel, het heeft hem misschien... misschien hij heeft hem dat wel opgebroken waardoor hij deze reis is gaan ondernemen. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Aard, heeft heeft de, de globalisering en de economische crisis je doen fietsen? Uh, de crisis niet. De globalisering uh, ja, hoogstwaarschijnlijk wel. De wereld is, is, is platter of is kleiner geworden. Mm -hmm. um, ja, ik vind dat een fantastisch fenomeen eigenlijk. Ik snap ook, ik geef les aan de hogeschool in de economie. Mm -hmm. En dan, uh, dan ga ik ook wat uh, ja, voor mij dan in mijn optiek uh, vooroordelen langs in de eerste ja. les. En een daarvan is het gevaar bijvoorbeeld van China. Hè. Ja. China is taking over. En dan ga ik even een stap terug met de leerlingen in de tijd. En dan kijken we naar, uh, naar de wereld voor de industrialisatie. En, en, en toen, was er, toen lag er nog geen spoornetwerk te waren, nog geen snelwegen. En toen duurde het gewoon heel lang voordat je van Noord naar Zuid-Nederland uh, uh, kwam. Toen was, uh, to was, de, to was Nederland heel groot. En toen was er ook concurrentie tussen de steden. En was men ook bang dat Rotterdam het van Amsterdam zou overnemen. Uh, ja. Dus uh, uh, hey, ja, heb je het idee dat, dat door het wegvallen van die grenzen... Uh, niet een soort van, van, van uh, existentiële uh, angst ontstaat over... over... Uh, met name wanneer je ziet dat, dat, er, dat je in een crisis zit van economische crisis. Uh, waardoor mensen dan toch eerder geneigd zijn om in met name Nederlanders in hun schulp te kruipen. En, en, en de angsten alles te verliezen. Richard, ik ga je heel even onderbreken. Ja. Want je, je trekt het onderwerp nu wel heel erg de breedte in ja, uh, okay. van economie. We hadden het over fietsen en daar wil ik ook eigenlijk een beetje bij blijven. Want dat is ja. voor mij uh, in ieder geval iets beter behoudbaar. Maar ik begreep dat je ook nog een vraag wilde stellen aan, aan Judy en Jeroen ja. over ja. muziek. Ja. Dan gaan we dat ook nog even doen, want wat is je vraag precies? Nou kijk, dus, wellicht jou ook niet uh, opmerkzaam gebleven dat vandaag uh, uh, Maarten van, um, die, uh, van Roosendaal is overleden. En dat kennelijk, want zij, ik had begrepen dat zij kandidaten waren uit uh, De Beste Songwriters. Ja, dat zijn ze zeker. Dat, dat een van die kandidaten juist een, een, een liedje geïnspireerd op het werk van Van Roosendouw heeft uitgebracht. Ja, ja, dat was jullie collega, hè? En, Ja, en, dat waren jullie En, en niet wat dan toch het nieuws zo, uh, wellicht ook, behalve natuurlijk als je een, een liedje te inspiratie heeft gemaakt zelf zal die impact anders zijn dan wanneer je daar als, als deelnemer... met je eigen genre naar, naar, naar voren treedt. Mm -hmm. Of dat toch nog ook iets met hun gedaan heeft. Ja, ja voor de duidelijkheid, Richard... want de, de, de twee kandidaten, Jeroen en Judy, die hier zitten... Uh, schreven niet een liedje uh, uh, op basis van, van Maarten van Roosenaal als, nee. als hun help... maar dat was inderdaad een van hun collega's. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie als muzikanten... zeker nu, nu, nu uh, jullie collega uh, bezig was geweest met, met Maarten van Roosenaal... dat het nieuws wel uh, binnenkomt. Ja. Uh, uh, uh, je hebt het vandaag gehoord, vanavond gehoord, neem ik aan, Julie. Uh, ja, ik was uh... eigenlijk lag ik al in bed. Toen kreeg ik een sms van een vriendin van... Yeah. Wow, die uh, Maarten van Roosendaal waarover Mike had gezongen, ja. die is overleden. Ja. Die is net overleden. Dus ik dacht van, wat? Ja. Dat is heel vaag. Ja. Weet je, hij had elke dag wel kunnen uh, ja. overlijden. Ja. En dat gebeurde precies op de avond dat zij een liedje over ja. hem zingt. Ja. Ja. Want kende je zijn muziek? Ik ken er helemaal niks van. Nee? En jij, Jeroen? Ik ken het wel. Nou ja, ik kan me ook een klein beetje voorstellen dat jij het kent. Want uh, uh, hij schilderde echt prachtige uh, poëtische verhalen. En wat ik van jou nu gehoord heb... is dat ook wel een beetje de traditie waar ik jou in zou plaatsen. Dankjewel. Nou ja, dat is ook een <laughs> groot compliment. En dat is ook zeker zo bedoeld. Uh, uh, um, is, is zo iemand als Maarten van Roosnaal een, een, een voorbeeld voor je? Nou, eerlijk gezegd, niet per se. Wel, uh, wel ook, maar het is niet waar ik heel veel naar luister. Ik ken, ik ken wel... Het een en ander van hem. Mm -hmm. En ik vind het te gek. Maar ik luister zelf vooral naar Amerikaanse muziek. Omdat als ik heel veel met Nederlandstalig muziek bezig ga... Mm -hmm. dat staat er dicht bij wat ik doe. Ja, dat dus kan je moet goed voorstellen. verder teruggaan om... om uh... Dus het is ook afstand nemen. Ja, precies. Want jij maakt... Uh, je schrijft in het Nederlands. Je maakt Nederlandstalige liedjes. Wat was de reden om te kiezen om het in je moeders taal te doen? Omdat ik in mijn moeders taal denk. Dat is eigenlijk gewoon de... De reden. Ja. Ik denk in het Nederlands en daar ben ik beter in dan in het Engels denken. Ja, maar dat doen de meeste Nederlanders. En toch, uh, de, het leeuwendeel van de kandidaten, die, die volgens mij ook geen, uh, uh, niet het Engels als moedertaal hebben... kiezen toch voor het, het Engels. Het is natuurlijk wel de taal van de popmuziek. Ja. Maar niet, niet, niet de taal van jouw muziek. Nee, nou ja, ik vind, dat, ik vind het uh, voor, voor mij in ieder geval onzinnig om in een andere taal te, te gaan zitten... Zingen dan dat ik spreek? Mm -hmm. En ben je bewust dat het Nederlands wel soms, want dat viel me ook op in jouw teksten, wel heel uh, direct over kan komen? Dat, is dat wekt de, precies de bedoeling ja. waarom ik het in Nederlands doe. Ja, ja, ja. het creëert wel. Uh, nou, je maakt wat los bij mensen, dat heeft uh, het tv-programma ook al getoond. Je kan mensen aan het huilen maken. Is dat je bedoeling? Uh, niet, niet per se, maar het. Het helpt wel lekker mee. <laughs> nou, ik, ik zou je willen uitdagen om me aan het huilen te maken. Uh, wil je, uh, je je hoekje weer opzoeken, uh, Jeroen? Dan gaan we naar je luisteren. En dan vertel ik nog eventjes dat u kunt meepraten, hè, deze uitzending. We hebben het over fietsen. En uh, ik ben ook opnieuw op zoek naar uw fietsverhaal. Heeft u misschien wel eens een, een heel dramatisch fietsverhaal... Uh, meegemaakt met lekke banden of ver over de grens... of een fietsvakantie die in het water viel? Het zou zo allemaal maar kunnen... Toen herinner ik me ineens een, een, een, een auto die ik onlangs zag met fietsen... dan achterop op zo'n rek. En er zaten voorin twee mensen met dezelfde jasjes... die volgens mij bij de ANWB vandaan ANWB kwamen. Echtpaar. Ja, anwb Ja, ANWB-echtpaar. En die gingen, die gingen overduidelijk fietsen. En toen reed er ineens iemand, klapte op hun auto... Oh, toen waren die fietsen helemaal gort. Ik, ik stapte uit om even met te kijken. En dat, was, dat vond ik zo dramatisch, want die fietsvakantie die stopte ook meteen daar. Dat was, maar misschien heeft u ook wel zo'n soort verhaal en wilt u dat met ons delen. Dat kan u 0800-1121. Jeroen, ben jij er klaar voor? Ja, ja, ja. Er moest nog even uh, uh, iets gedaan worden. Uh, Springtij of doodtij wordt toch? Yes. Heel graag, Jeroen Kant. graag ik ook wil het eind van de reis is nog lang niet in zicht. het eind van de reis is nog lang niet in zicht. de tijd gaat zo vlug het is al twee jaar terug je fluisterde zacht vaarwel je bleef aan de kant, je hield mijn hart in jouw hand. We heesen de zeilen, de wind stond noordwest. We heesen de zeilen, de wind blies ons weg. Als de goden ons gezind zijn, mijn liefde. En de wind straks weer gaat waaien, mijn lief. De stroming ons naar huis voert, lief. Springtij of doodtij, ik ga nooit meer weg. de dood dan huil ik heel stiekem heel zacht maar soms lieve schat dan is de zee net zo glad als jouw huid als jouw lokken jouw lippen jouw lach als jouw huid als jouw lokken jouw lippen jouw lach. De gouden ons gezind zijn, mijn lief, en de wind straks weer gaat waaien, mijn lief. De straat... Tota, Jeroen Kant. Heel mooi, Jeroen. Prachtig. Dank je wel. Heel prachtig. Uh, ik moet dan altijd even bijkomen. Als we zo geconcentreerd naar iemand hebben zitten luisteren. moet ik ook altijd weer even landen. Waar ben ik ook alweer? Um... Ik ben in de Radio 1-studio en dit is, dit is de nacht. We hebben het vannacht over fietsen. Zometeen ga ik bellen met Jim van den Berg. Hij is sportpsycholoog en hij begeleidt onder meer de wielrenners van Vacant Soleil. De, de ploeg met de Zeeuwse Leeuw Johnny Hoogeland en de stoere Fries-Lieuwe-Westra... die op dit moment rondfietsen in de Ronde van Frankrijk. Um, maar eerst ga ik naar de telefoon, want ik heb daar een, een beller hangen. Hans Kraai, uh, meteen ook alweer in de, in de sportkant, maar je bent een andere hand. Hans krijt, toch? Uh, Goedendag, Hans. Hallo, goeiedag. Ja, dat klopt. Ik ben geen familie van hoor. Oké, okay, er zijn een heleboel Nee, Dat niet, ja. Nee, ik had een verhaal over fietsen. Dat is op zich een heel vervelend verhaal. Dat was een heel avontuur. Dat uh, vond plaats in, uh, in Tsjechië en in Brno. Kent u dat? Uh, nee, volgens mij niet. Oké, okay, nou, nou, dat is pra na Praag de grootste stad van het land, zeg maar. Oh, nou, daar ben ik nog eens. Heel geïnst. mooi stadje, hoor. Oké. Okay. Absoluut een aanrader. Zeker ook mm -hmm. op de fiets, hartstikke mooie omgeving. Ik heb trouwens net van dat liedje echt zitten genieten. Ja, mooi is het, hè? Je moet echt eventjes oh. weer van landen. Ja, dat doet Jeroen een beetje met je. Ja, ja hij... ik, vond echt, ik vond het echt prachtig. Zo, uh, ja, wat, wat is het? De late nacht, vroeger morgen. Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Hij loopt hier ja. ook nog een beetje rond te struinen. Volgens mij mist hij dat we het nu hebben, over hem hebben op de radio. Want hij staat aan de andere kant van de ruit... volgens mij cd's uit te delen op dit moment. Dus hij mist dit prachtige compliment oh. van je. Dat is dan weer jammer. Oh, dat is wel grappig. Nou, dat ja moet u zo meteen nog even gaan mooi. Maar je was iets aan het vertellen over Tsjechië en over fietsen. Ja, ik heb daartoe gefietst. Mm -hmm. En dat was heel vervelend. Want. Um... Het was heel vervelend, want uh, de, de lijm viel weg. Dat is dan heel spijtig. Uh, we hadden uh, uh, eventjes Hans Kraai aan de lang. En dit blijft dan zo'n cliffhanger. Ik was zo benieuwd waar het heen ging. Ik zou niet uh, weten waar het heen ging. Nee, nee. nee. Goed, dat is Mooi, dan uh, spijtig en jammer. Maar we hebben nog iemand anders aan de telefoon hangen. En uh, ik kondigde hem zojuist al aan. Uh, Jim van den Berg, een hele goede nacht. nacht. Hallo. Ja, goedemorgen van mij eigenlijk. Ja, je bent, net, je bent wakker geworden voor ons. Ja, ik ben sociaal opstaan. Jij bent uh, uh, sportpsycholoog. Een, uh, een woord waar ik uh, daar straks eventjes uh, over struikelde. En ik moet erover echt nadenken om, om dat goed uit te spreken. En dat ben je niet zomaar. Uh, wielrennen, dat is niet alleen een fysieke sport. Ook het mentale aspect speelt bij fietsen een enorme rol. om een goede prestatie te kunnen leveren. En dan hebben we het over uh, motivatie en over prestatie. en omgang met teleurstellingen. Uh, en, en daar kom jij om de hoek kijken. Uh, ik begrijp dat jij met je bedrijf, uh, uh, uh, Robic, onder meer de wielrenners van vakantie. Uh, coacht. Hoe werkt ja. dat in de praktijk? Uh, nou, ik moet klein, een, een kleine correctie maken. Dat is hm? dat ik als uh, bewegingswetenschapper bij vakantieulij ben begonnen uh, als inspanningsfysioloog. Uh, daarnaast heb ik zelf ook een studie sportpsychologie gedaan. Uh, maar ben je officieel sportpsycholoog na een postdoc? Oh. Dus wij maken wel in onze begeleiding. Nou, ik vind Doe dat ik je heel gebruik. eerlijk bent hoor, maar voor mij had je die titel <laughs> gewoon mogen dragen. Oké, okay, nou dankjewel. <laughs> Uh, maar dat klopt, wij uh, begeleiden onder meer met ons bedrijf uh, wielrenners van Vakantse mm -hmm. En En uh, ja, dat doen we zowel op fysiologisch vlak. Dus dan gaat het meer om bijvoorbeeld inspanningstesten en trainingsschema's. Uh, maar daarnaast ook is de mentale component natuurlijk extreem belangrijk. En, en, en, en ligt dat eens toe? Wat daar zo belangrijk aan is? Nou, um, eigenlijk uh, gaat het twee kanten op. Um, het is aan de ene kant... Ontzettend uh, veel eisend om de gigantische uh, trainingsintensiteit en hoeveelheid uh, vol te houden. Yeah. Uh, en niet alleen uh, ja, gedurende het seizoen, maar gedurende eigenlijk vele jaren. Uh, ja, de wielrenners die wij nu in de Tour zien... Ja, dan moet je toch wel voorstellen dat, daar, uh, ja, uh, dat dat renners zijn... die per jaar tussen de 5 en 15.000 uh, wedstrijdkilometers maken... Mm -hmm en wel 20.000 tot 25.000 uh, uh, kilometers daarnaast ook. Uh, of tenminste in totaliteit per jaar aan, aan trainingsarbeid. Mm -hmm. uh, en dat dan vaak al gedurende 10, 15. Uh, nou, Jens Voigt bijvoorbeeld, die rijdt rond in de Tour, die is uh, 41, als ik me niet vergis, uit mijn hoofd. Dat is toch heel oud? En al, precies, en al, al uh, nou, ruim 18 jaar prof. Uh, dus verschrikkelijk lang al, al prof en... ...ja, daarvoor ontzettend veel opofferingen moeten maken om zoveel op de fiets te zitten. Um, maar daarnaast, met name bijvoorbeeld in de Tour, is natuurlijk de hectiek en de druk van de media ontzettend groot. Ja. Dus ook dat is een, uh, nou, we hebben het ook uh, de afgelopen dagen gezien, toch wel wat valpartijen. Ja. Gelukkig minder dan de afgelopen jaren. Um, maar ja, je ziet wel dat de druk ontzettend hoog is. Het peloton is nerveus. Uh, het is constant op je hoede zijn. En bijvoorbeeld uh, ja, factoren als concentratie zijn daarbij extreem belangrijk. Maar hoe coach je dan iemand die, die midden in die stressen en, en in die spanning daaraan het rijden is? Heb je dan uh, advies of zijn er dan ontspanningsoefeningen? Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nou Op het, op het mentale vlak bijvoorbeeld, uh, wat heel belangrijk is in het wielrennen... Kijk, je probeert natuurlijk in de eerste plaats echt op individuele basis te proberen de, de knelpunten te identificeren. Mm -hmm. Dus... Waar ligt het aan bijvoorbeeld als iemand fysiologisch uh, ja, tot grootste dingen in staat is, uh, via inspanningstesten, blijkt dat iemand ontzettend veel in zijn mars heeft, maar het bijvoorbeeld in de wedstrijd niet uitkomt? Ja. Um, ja, dan kan het zijn dat juist de mentale factoren een ontzettend grote rol spelen waarom het in de wedstrijd niet lukt. Dus vaak op beslissende momenten in een wedstrijd, ja, verkeerde beslissingen maken. Ja, ja, ja. Um, een, een onderdeel bijvoorbeeld, wat, wat in het wielrennen heel erg belangrijk is, is Iedereen wil, uh, vooral richting het einde van de wedstrijd, voor een peloton fietsen. Ja, natuurlijk. En je ziet ook vaak daar in een soort van Bermuda-driehoek... helemaal voorin dat peloton zie je snel valpartijen ontstaan. Ja, en, ja die weg die heeft natuurlijk maar een bepaalde breedte. En zeker als het de laatste kilometers een stadje ingaan... dan uh, ja, moet iedereen ontzettend op zijn hoede zijn. En de truc is bijvoorbeeld dat je niet een gedurende één een koers uh, 200 kilometer lang constant je concentratie op zo'n hoog niveau kan hebben... Mm -hmm. om daar maar voor in te zitten. Dus je moet ook een beetje dus kunnen ontspannen. Ja, exact, exact. Je moet ook de momenten zoeken waarop... Ja, er dan hopelijk niet een groep wegrijdt of het peloton breekt... Ja. Ja, waarbij je wel de ontspanning zoekt... maar ja. tegelijkertijd niet, euh, zoals we in de wielrennen zeggen, de slagmist. Ja, ja. Uh, Jim, ben jij op de hoogte van de enorme prestatie... die, die uh, mijn gast van vannacht, Aard Huig, geleverd heeft... met, met uh, zijn, uh, zijn reis van Alaska naar Chili? Ja, nou, ik luister al even. Ik ben ja. niet volledig op de hoogte. Maar inderdaad. Maar dat is een, een, een flinke tour. Uh, uh, ik, ik, ik trek Aard er ook even bij. Aard, heb jij, heb jij coaching gehad of gezocht voor, voor deze reis? Nee hoor, nee. nee. nee Had je helemaal niet nodig? Nee, nee. Het is uh, wel, denk ik, een, een ander stuk uh, fietsen. Mm. Um, voor mij gaat het niet echt om de fiets. Uh, het fysiek is natuurlijk wel af en toe heel erg zwaar en dan moet je er doorheen slaan. Ik denk dat ik wel het voordeel heb dat ik een redelijk stabiel persoon ben, uh, mezelf ook wel ken. En wel vaker door een soort van depressie ben gegaan. Dus ik weet ook wel de boel weer bij elkaar te lappen. En jij was natuurlijk vooral. Je, je bent je eigen eh, grootste vijand op dat moment. Dat en, zeg je en, heel erg uh, goed. Ja. En uh, ja, er zijn weinig andere mensen uh, om je heen. Zeker als het in, in de drugskartels in Mexico zo goed heb kunnen vermijden. Maar in het geval van de Toertje, kan ik me voorstellen dat de, de, de competitie en de druk van de, deze mannen onderling, dat, dat heel heftig kan zijn. Ja. Ja, nee, absoluut. Dat klopt. Uh, kijk, dit is ook het wereldpodium. Dit is uh, drie weken lang is zelfs heel Nederland in de ban van het ja. wielrennen. Uh, en ja, dan is die, die druk enorm. Hier worden de, de contracten eigenlijk alweer verdeeld voor het volgende seizoen. Ja, ja zo werkt het in, in wedstrijdsport. Uh, kijk, in, in dit geval bijvoorbeeld Easter in het, in het wedstrijd wielrennen voor dit soort mannen is ook de ja de, de motivatie is eigenlijk tweeledig die kan bijvoorbeeld uh, intrinsiek en dus intrinsiek en extrinsiek dus intrinsiek komt die echt uit de persoon zelf nou ik denk dat Aard daar een prachtig voorbeeld van is die uh, ja, eigenlijk vanuit zijn eigen uh, overtuiging zo'n tocht wilde maken uh, daar spelen factoren als, als geld of het doen voor roem en eer uh, ja, geen belang en dat is natuurlijk in het wedstrijdsport en ja waar we nu naar kijken met Tour de France is juist ook die Exensieke motivatie. Een heel belangrijk onderdeel. Mm -hmm. um... Even een moment, Jim. Ik vind het namelijk ook leuk als de luisteraars nog mee kunnen praten. We hebben het dus vannacht over fietsen. Het recreatief fietsen. Fietsen als één groot avontuur... wat twee jaar van je leven in beslag neemt. Maar we hebben het ook over het professioneel fietsen... en de druk van een tour en de fysieke inspanning. Heeft u een fietsverhaal? Dat kan alle kanten opgaan. Of misschien wel een hele dramatische fietservaring. Of misschien bent u al verslaafd aan fietsen en gaat u gewoon elk jaar... Met de fiets erop uit, of misschien rijdt u niet eens een auto omdat u denkt: Ik heb gewoon een fiets en daar red ik het mee. Dat zijn dus mensen die gewoon vanuit Amsterdam midden in de nacht naar Hilversum komen fietsen. Die bestaan, uh, wilt u meepraten vannacht? Dat kan. De telefoon die is er voor u. Het is een gratis nummer: 0800 1121. Dus bel 0800 1121. Als u vragen hebt uh, voor Jim, uh, uh, of misschien een vraag hebt voor aard, of uw eigen verhaal over uw fietservaring met ons wil delen 0800 1121. Jim, ik heb begrepen dat jij uh, uh, voorheen ook uh, misschien doe je het ook nog wel steeds, maar dat je uh, ook renner was. Dat je uh, fiet, echt fietste, ja, ja, nou, nog steeds wel, uh, maar niet op het niveau van vakantie. Moet ik er gelijk aan toevoegen. Heb je ooit die ambitie gehad om zo ver te komen? Uh, ja, als, als, als jonge renner uh, zeker. Ik denk iedereen wel. Ja, tenminste, eerst wilde je profvoetballer worden, daarna dan. Toen bleek dat daar het talent voor tekortschoten, uh, toch iets anders. Ja. Uh, en in mijn geval ook. Maar ik kwam, uh, moet ik bekennen, aan het begin van mijn studie al snel achter... dat ik uh, vooral ja, uh, het fysiologische talent ontbrak. Ja. Uh, en ik heb het dan nog een eentje kunnen schoppen. Maar, uh, en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Um, maar op, op semi-professioneel niveau fietsen mm -hmm. en niet full-prof. En wat is voor jou de kick van het fietsen? Um, Goeie vraag. Ik, ik denk dat um, in de eerste plaats wat echt voorop staat, um, is in de activiteit zelf. Het, het uh, weggaan, het liefst eigenlijk ook in mijn eentje. Uh, het op de fiets zitten, tot plekken komen waar ik nog niet ben geweest. Mm -hmm. um, en het ja, het, het ervaren van het fietsen. Het mooiste vind ik bijvoorbeeld het fietsen zelf in de, in de bergen, het klimmen. Uh, en daarbij ook het afzien. Het heel erg uh, ja, in een activiteit kunnen opgaan. En dat heb ik, ja, dat heeft me altijd heel erg geboeid in het, uh, in het wielrennen. Maar daarnaast ook natuurlijk, want ik ben niet zomaar ook gaan wedstrijd wielrennen. Vandaar um, dan later ook wel weer het, het spelletje bij van. Um, ja, van alles wat er in een wedstrijd komt kijken. Ja, de strategie en dat soort dingen. Exact, ja. Maar, maar ja. Je, je noemt afzien. En daar noem je dus eigenlijk iets wat ik dus echt niet begrijp aan dat fietsen. <laughs> waarom? En ja. eigenlijk is dat ook... Dan kijk ik ook met, met, een, met een schuin oog naar aard. Waarom zou je jezelf zo tergen? Waarom zou je <laughs> zo diep willen gaan? Waarom wil je je lichaam bijna slopen? Waarom? Dat is een interessante vraag. Nou... nou misschien... ja. Voor mij, ik, ik, ik zal een beeld geven. Ik ben op een gegeven moment, om, uh, om echt mijn mannelijkheid te bewijzen... ben ik een ommetje gaan fietsen. Want je zegt 30.000, het was in totaal 34.000 kilometer... van de Noordpool naar de Zuidpool. En die 4.000 was uh, het ommetje door de Amazone. Dus dat was 3.000 kilometer en uh, totaal onverharde weg. Je stijgt daar meer dan deze jongens uh, in hun etappes doen op een dag. Uh, dus het gaat op en neer, op en neer, tussen de 0 en 200 meter hoogte. Op en neer, op en neer, een soort achtbaan en grote greffel gebeuren droog, superheet, de Amazone. Anderhalf maand lang. Dat, daar is niks leuks te beleven hoor. Maar waarom doe je dat dan? Dat, dat is gewoon uh, ja, wat, wat, uh, wat uh, Jim ook zegt: afzien, je, je spieren voelen, knallen, iets van mannelijkheid, beuken, er doorheen gaan, er einde, uiteindelijk uitkomen. Ja, ik, ik, ik hoor je praten, ja. ik, ik hoor geluid, ja. maar, maar er, kom niet nee, er komt geen begrip in mijn hoofd. Ik denk nee, dan, ik Waarom zou je dat nou willen? Wat is daar nou leuk aan? Het is, ja... Nou, mijn voet... Ja, weet en huilig, ja, ja. Ben nou, ik gewoon... Moet je sportief is? zijn om nou, dit nou, te ja. begrijpen? Zeg, het, het interessante is ook vooral dat je... Uh, dat soort vragen je tijdens het afzien ook wel eens... ineens voorbij komt. <laughs> ja. Dat je denkt, waarom ben ik dit in godsnaam Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? En toch, als je het, als je het hebt gedaan... of als je hè, als je bijvoorbeeld boven op die berg staat... of je hebt nou, het extra opgetje van 4000 kilometer uh, erop zitten. Dan ja, is die ontlading en dat gevoel dat is, ja, dat is dan weer niet te beschrijven. Maar tegelijkertijd ook, dan heb ik het eigenlijk alleen maar naar het gevoel daarna, juist ook, uh, in het moment zelf. Uh, ja, is het, is het afzien wel iets. Uh, je wordt er ook steeds beter in, moet ik zeggen, in het, in bijvoorbeeld in het. Wielrennen is, nou, we noemen dat eigenlijk ook de hardheid van de renners. Dus in hoeverre kan je je uh, kan een wielrenner zich tot die grens pushen? Yeah. Uh, en met name eigenlijk zie je ook dat in uh, wielrenners uh, van een wat hogere leeftijd, zo vanaf hun 27ste, uh, zien we eigenlijk al dat fysiologische aspecten vaak tanende zijn. Het is niet zo dat zij conditioneel sterkere mensen worden. Uh, desondanks worden het wel vaak betere wielrenners. Nou, in, Belangrijk aspect daarin is dat ze zich, uh, ja, dat eigenlijk die hardheid groter wordt. Ja. Dat ze beter dan wanneer ze jong waren, uh, nog in staat zijn door grenzen heen te gaan wat ze voorheen niet konden. Ja. Uh, en dat heeft ook met de ervaring te maken. Want ja, een oudere renner weet van dit doet op dit moment verschrikkelijk veel zeer, Maar als ik over vijf minuten over die streep ben, dan is, dat ook weer, dan is dat weer verdwenen. Ja. Dus weten zich daardoor nog ervaring. beter, ja, er, precies door die ervaring door barrières te pushen. Um, maar ja, dat, dat, dat, dat is wel een, een, een, een, een onbeschrijfelijk gevoel... wat he, iedere wielrenner wel, wel kan delen. Maar ik denk vooral iets wat je echt wel moet ervaren... om ja, te weten wat het is. J jij herkent dit, Art? Nou, ik zit te denken... hoe kan ik nou jou als niet-fietser uitleggen hoe lekker dat is? En ik denk dat uh, dat, dat, dat, dat wel uh, te begrijpen is. als uh, Helemaal mensen leven hun leven, hun dagelijkse dingen. Jij komt hier uh, dagelijks de radiostudio binnenlopen en je doet je ding. Ik geef les, iemand anders bakt brood. Of zit in een vrachtwagen en rijdt die vrachtwagen van A naar B. Maar is het niet ontzettend lekker om een keertje juist dat te doen... waarvan jij dacht dat je het nooit had kunnen doen? En dat je daar aan begint, dat je aan bezig bent... je voelt dat het gaat lukken en bam... En dan sta je aan het eind van de dag en dan denk je... en ja, morgen ook. En dan nog een keer. En dat is, dat, dat is een soort... Dus het opzoeken van eigenlijk die grenzen van jezelf. Maar dit, gaat, kijken... dit gaat over veel meer dan sport. Dit ja, is uiteindelijk dat... wel pure psychologie. Ja, dat is het, maar dat is het ook. Het, het, het, het, het verbreden van je wereld... en op een gegeven moment dus eigenlijk over de schutting kijken... van je achtertuin en zien dat die wereld zoveel groter is... dan dat dagelijkse loopje naar je school of naar je vrachtwagen. Dat is heerlijk, want je ontdekt dat die wereld zo ontzettend groot is... en dat er zoveel te beleven valt. En, en, en afzien... Uh, ja, misschien trekt jou dat dan niet... maar uh, er zijn wel een heleboel andere dingen... die buiten jouw comfortzone liggen, die heel, heel lekker zijn. Ik denk voor mannen, dat, dat, ja, maar voor vrouwen trouwens ook... dat, dat, dat, dat, dat met je spieren iets, iets bereiken en die pijn die je dan voelt. en Iets doen wat je eigenlijk nooit mogelijk had geacht... Ja. Dat geeft je wel een soort heldhaftig gevoel. Het enige wat ik me nu kan uh, herinneren, dat, waar ik het dan misschien in herken, is. Ik, ik ben een jaar geleden aan yoga begonnen. En toen kon ik nog geen, geen tien minuten in een, in een, in een lotushouding of in een. In een uh, in een houding met gekruiste benen zitten. En niet dat dat, wat is helemaal niet het idee achter yoga... dat je dat heel erg goed moet kunnen, want dat is het juist niet. Maar dat je nu merkt, of dat ik nu merk... dat ik denk, ik zit hier al drie kwartier. En dat je, dat tijd valt weg. En het is een soort gewenning van je lichaam... maar ook een soort gewenning van je geest. En ineens doe je iets waarvan je niet dacht dat dat uh, mogelijk was. En verdwijnt dus ook een aspect als tijd en een... En, en, en, en, en ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook kramp in je benen... maar dat... Daar ga je doorheen zitten of zo. Maar jij ging je... dat ook doen om, ja. omdat jij uh, zen wilde zijn? Je nou ja, je erg ontspanning, ja. Ja, ja, heel erg voor ontspanning. En om, om inderdaad, ik ben een heel onrustig persoon. Dus daarom wat je er straks vertelde over fietsen... dat je dingen van je af kan fietsen, dat, dat kan ik dus ook nog wel begrijpen. Dat je denkt, voor mij is yoga iets geworden... waarmee ik een heleboel meuk aan de kant kan gooien. Maar dan kom je er dus ook achter dat je dat dus kan... Ja. Waarbij je dat eerst misschien niet vermogelijk ja. had Nee, gehad. dat is waar. Dat is inderdaad waar. Nou, dan, dan is gaan mijn fietsen. Ja. Ik vind het wel prima zo hier. <lacht> ik zie mezelf nog steeds niet uh, een of andere kol uh, afdenderen... met van die hele dunne bandjes. Lijkt me heel, heel nee, dat eng. Is, weer... dat is Misschien nog een stap verder. Ja, ja, ja precies. G ja. Gun tijd. Zoals ik daar straks Belangrijk. al uh, vertelde... Ik Belangrijk. was uh, 7,5 toen ik eens een keer leerde fietsen. Dus, uh, okay. mm. Sorry, wat wil je zeggen, Jim? Nou, dat, ik wou nog inhaken eigenlijk op aard, van, uh, uh, ik hoorde jou net zeggen van dat is, dat is puur psychologie, dan eigenlijk, mm -hmm. dat afzien. Uh, en tegelijkertijd is het juist ook eigenlijk heel erg, uh, ja, neuropsychologie dan, noemen we dat. Ja. Uh, maar gaat het, uh, is het ook eigenlijk heel erg chemisch, want uh, tegelijkertijd werkt je hersenen ook wel weer zo, dat bijvoorbeeld tijdens de inspanning uh, endorfines worden aangemaakt. Ja. En uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld stofjes die... Ja, in, de, in de wetenschap, in de literatuur toch wel bewezen hebben... dat die verslavende uh, eigenschappen hebben. En eigenlijk gewoon voor zorgen dat je je uh, ja, heel fijn voelt. Ja. Uh, Runners high bijvoorbeeld is zo'n begrip. Oh, ja. Ken je dat wel? Uh, ja, dat zijn de endorfines eigenlijk die vrijkomen na een inspanning. Waar je, ja, dat zijn gelukzalige stofjes. Uh, dus ook dat speelt er natuurlijk ook weer een rol bij... waarom je dag na dag dan toch weer uh, ja, dat, dat afzien en dat sporten bijvoorbeeld opzoekt. Dan wordt het een verslaving, bedoel je? Dan kan het, uh, ja. Een, een onderdeel is zeker ook dat, dat sport er verslavend werkt. Ja, absoluut. Grappig. Ja. Ik moet me er toch nog eens een keer in gaan verdiepen, dat hele sport. Het schijnt namelijk heel gezond voor <lacht> mensen te zijn. Jim, ontzettend uh, bedankt voor je, voor je informatie en je kennis. Graag gedaan. En, en uh, ik neem aan dat jij morgen gewoon weer lekker uh, voor de TV-gekluisterd uh, zit... om de Tour helemaal te volgen. Ja, nou, ik heb morgen eigenlijk nog een presentatie. Maar wel over... Morgen is de ploegentijdrit. Dus, uh, uh, is dat niet belangrijk dan? Jawel, maar oh. het, ik, ik geef ook daar de presentatie over. Dus ik ah. uh, verwacht er wel met de schuine oog de etappe te kunnen volgen. Heel goed, maar nou, dan wens ik je een, een, een, een, een, een fijne een rest van de tour. En, uh, en dank je wel, Jim. Ja een goede Dagdag. gedaan. Dag, dag. Fijne avond. Wilt dag. u nu ook meepraten over fietsen en uw fietservaring uh, delen? Misschien heeft u ook wel eens heel erg moeten afzien... en herkent u dat, dat vol willen houden en iets willen bereiken... en ergens komen of juist iets van je affietsen. Uh, u kunt meepraten. dat kan via de telefoon 0800-1121. En dan kijk ik links van me en dan zie ik ineens dat uh, uh, Judy Blank hier... Uh, maar, maar hij zit te filmen, gewoon uh, zo midden in de studio... Daar zijn helemaal niks aan het zien, joh. Ja, vind je het leuk? Ja, ja hoor. Ben je nog heel erg bezig met uh, alles wat je meemaakt vast te leggen? Uh, ja, ik heb uh, met Sinterklaas <laughs> ik heb een hele mooie camera gehad. En ik uh, wil, heel, wil heel veel vastleggen. Ja? Je zit midden in een, in een groot avontuur. Samen met je uh, collega Jeroen, die we daar straks nog hoorden. Je zit in de beste singer-songwriter van Nederland. Heb je de ambitie om te winnen? Mm. Nee, niet echt. Waarom zit je er dan in? Het is toch een wedstrijd? Ja, maar muziek is niet echt een wedstrijd. Nee, maar je doet wel mee met een wedstrijd, dus dat spreek ja, ik er tegen. nee, dat is ook... Uh, dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Ja, weet je, ik, ik heb al een beetje bedacht wie er gaat winnen. Oh, wil je dat met me delen? Nee. Oh. <lacht> wel buiten de uitzending? <lacht> nou, vooruit. Oké, okay, goed. Ga dan eerst maar voor ons spelen. Uh, wat ga je voor ons spelen, Ehm, um, Het liedje... Nou ja... Rens gaat spelen, ik ga zingen. Oké, okay, dat is dan ook een prachtige combinatie. Ik ben heel blij dat Rens erbij is. Nou, heel goed. Het uh, liedje heet Again. Heel fijn. Nou, als jij... Um... Je, je andere microfoon opzoekt, want uh, dat is je zangmicrofoon. Ja, ja dat super. is een hele belangrijke. En uh, mocht u Judy willen zien en u bent in de buurt van een computer, surf dan eens naar radio1.nl. Uh, want er zitten webcams in, uh, in de studio. Dus u kunt uh, zowel mij als Aard als Judy uh, heel goed in de gaten houden. Judy gaat nu achter de piano zitten, die gaat ze dus niet beroeren, want ze wordt begeleid op de gitaar. En ja, ja, pak hem maar heel goed. Ben je er klaar voor? Ja? Uit het uh, losse handje ga je doen. Heel goed. Ja. Um, wat zeg je? Oh, dat, nou, je? Dat vind ik heel oh, goed. Ja, nou, ja. Dan, kan, dan kijk ik tegen je op. Dat deed ik al een beetje, maar nu helemaal. Dus. Dit is uh, Judy Blank live. the day they Down. Mm -hmm. Tell me how it feels to kiss my lips and touch them with your fingertips And if you forgotten how it felt, then I guess we'd have to do it again Teams. And if you've forgotten how it felt Then I guess we'd have, to do it again. Oh, we'd have to do it again We'd have to do it again We'd have to do it again We'd have to do it again have to do it again, We have to do it again. Ja, heel fraai, Judy Blank. Judy en Jeroen, willen jullie twee nog even aanschuiven uh, aan tafel. Ik vind het een beetje uh, dat je last hebt van valse bescheidenheid, Judy. Ik wil niet heel lelijk tegen je doen, hoor. Maar um, ik vind het wel heel goed, Jeroen. Mm -hmm. Toch? Is, is ze ook. Ja. Nou ja, omdat ze zichzelf niet echt als een hele reële kanshebber ziet. Ben jij daarmee bezig met, uh, met de kansen dat je wint? Uh, ja. Het is een wedstrijdje, hè? Ja. Dus ja, dan ben je daar automatisch mee bezig. En ben je een kanshebber, denk je? Ja, anders zit ik niet bij de laatste zeven. ja. En, en, en ga je ook heel erg, is er een mogelijkheid om dat nog heel erg te sturen? Heb je het idee van, nou, als ik die kant op ga... Nee, ik denk, maak... ik, denk niet, ik denk dat je gewoon je liedjes moet maken op je eigen manier. En dan is het uh, aan, uh, weet ik veel, wie bepaalt uh, of je wel of niet gaat winnen. Mm -hmm. Ik weet ook niet wie dat bepaalt. Ik weet ook niet, of dat, uh, weet niet wie dat doet. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hm. Ik hoop in ieder geval dat het een van jullie bij is. Ik vond het heel prachtig dat jullie hier allebei wilden zijn. Ik wens jullie heel veel succes uh, de komende weken nog. De beste singer-songwriter van Nederland. Je kunt elke maandagavond zien op televisie. Vanaf half negen kunnen jullie volgen. Weet je al wat de volgende week gaat gebeuren? Ja, we moeten een liefdesliedje schrijven. Oeh. Oeh. <laughs> en, vind je dat makkelijk of vind je dat heel moeilijk? Uh, momenteel vind ik het wel makkelijk, ja. Oh, ben je verliefd? ja. Mag ik ook nog weten op wie? Ja? Oh, hij zit daar ook. Ja, ja. Oh, wacht. Even, je bent ook verliefd op haar. Ja, zeker. Nou, dat is heel fijn dan. Ja, Losser, dat werkt ja, ook Ik dacht, ik voel zoveel spanning hier. Ik dacht dat het tussen Jeroen en mij hing, maar dat is tussen ja. jullie. Nu begrijp ik het. Oh, wat leuk. En, en, en jij, Jeroen, heb jij ook een, een muze? Ik, uh, ik heb een vriendin en daar gaat het liedje over. Oh. Of moet het liedje, ik moet het nog maken. Je jongen. moet het nog maken? Ja, we zijn er straks uit eten geweest om eventjes wat veldonderzoek te doen. <laughs> Spannend. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. De Liefde die staat het volgende week maandag centraal in de beste zingersongerijter van Nederland. Jongens, heel veel succes nogmaals. En, en laten we zeggen tot een volgende keer. Ja, graag. Lijkt me heel fijn. Dank je wel. En bedankt Superleef. voor jullie komst. Hey, graag gedaan. Uh, Aard, heb jij hier ook zo van genoten? Ja, absoluut. Fijn, ja. hè? Nou, ik vind het vooral uh, mooi dat mensen hun hart volgen. En dat, uh, ja, uh, daar dat ben je van. Dat is het mooiste om te zien. Daar ben jij van. Nou ja, als iemand, dat, dat is toch mooi als iemand alles van zich afgooit... en uiteindelijk onderzoekt of erachter komt wat hem of haar zo gelukkig maakt. En voor mij hoor je dat terug in hun stem en, ja. uh, en uh, in hun muziek. Ja, dat is waar. Uh, Aard, ik... ik... Uh, vroeg maar één ding af, en dat blijft maar in mijn hoofd schieten. Dus ga je dat ook vragen? Ben je ooit bang geweest op je reis van 34.000 kilometer? Nee, ik hou niet van angst. Nee, dus je nee, nee, nee, nee, dus het, vindt het niet. leuk. Nou, ik heb wel eens wat ik zei, Noor, uh, Noord-Mexico, met die drugskartels, heb ik het wel gevoeld. Ik, dat was de angst die ik zelf dan uh, vooral inbeelde. Ik heb ook wel momenten gedacht van. Ja, Misschien niet helemaal handig. Maar dan, dan, dan sliep dat gewoon in een ander stuk van de tent, die angst. Dus dan, uh, ja, dat dan... kun je zo van je afzetten? Ja, ja, ja, dan gooi ik het gewoon van me af. Uh -huh. Ja, want anders, ja, je, kan, je, kan, je kan niet leven met angst. Er is gewoon geen optie. Is toch niet leuk? Nee, het is niet leuk. Maar ik, ik vind uh, dat uitschakelen vind ik een hele knap... Misschien vind ik dat wel ja. de knapste prestatie die je geleefd hebt. Ja. ja. Maar je ja, had het wel een keus. Ja, ergens is het ook wel heel raar. Hè? Maar nee, nee, ja, nee, ik kan het dus van me afgooien. Uh -huh. gooien. <laughs> Goed, we gaan even een plaat draaien. Uh, een fietsplaat, waarom ook niet? Skik op fietsen. Zand gaat de Vino dan. Nee, Amsterdam met alle donders kanaal. Naar z'n kale, dan de kaas. Zo, dan fiets ik deur. Want ik wil aan wie de ringel alles zien. De les, de mooie dag van de kamp misschien, geen inhalen. Wel met de winden, dan de donders mooi kan visen. Ik wil aan wie de deur nog weet te vinden. Wat achteraf het vel te maken gaat weer. Akjes op wie ze herinneren. Ik sta hier op te kijken bij een nieuw kar. En ik sta hier in de mijn denk, maar zaken. dan doe ik links of rechts Maar ik wil aan wie de dan hemel en meer. Ik kan de hek niet neurig aan de kennis en hier. Akko dadelijk op mijn stok, die ga ben ik weer terug in het Nederlands. Ik wil aan wie de Naar ik het een ik het dan een baan ga Dan gezien de noorden en de oostelijke baas. Akko zo vies en de bek niet sneer. Dan gingen we ras vanzelf. Wie thuis mijn baan? De baan voor mijn vent, nee, ik heb jij niet te klaar. De een stukje blauwe spieging dan de heren die En lekker zoals bars en het horen zie De vind ik deur waar we niet sneeuw Een giet van daar van zullen Wie daarmee wacht, wie daar mij waas, wie daar mij waas, vandaag heb kijk de banden voor mijn win the band Op fietsen. Um, Aard. We hebben nog een paar minuten. Um, jij kijkt alweer uit naar een, naar, een, naar een volgende reis, vertelde je me net. Een, een fietsreis door de gevaarlijkste gebieden op aarde. Uh, ja, nou ja in, in feite is dat het wel, uh, als ik de media moet geloven. Ik ga van de Kaapstad naar Magadan. Uh, Kaapstad ligt dan uh, naar zich de ja? Zuidpool, dus het ja? zuidenpuntje van, uh, van Afrika. Ja? En dan fiets ik van de Kaapstad naar Magadan. Magadan ligt eigenlijk waar, Siberië. Dus uh, Noordoost-Rusland, ja. Siberië aan Alaska grenst. Ja, dus dan fiets je uh, door Afrika? Dan fiets ik een stuk door Afrika, wilde beesten. Hè, dan zit je in uh -huh. de Serengeti, uh, et cetera. Dan via. andere landen misschien ook wel? Mm, ja, want dan ga ik naar Somalië. Oh, ja. Vervolgens via Somalië, Djibouti, naar Jemen, naar Saudi-Arabië. Dus Mekka, yeah. Medina. Nou, dat is, daar zit heel veel cultuur, denk ik. Ja. Uh, en dan schiet ik door naar uh, Iran. Daar ben ik al geweest. Fantastische mensen. Afghanistan in, het de noordelijke deel, daar is wat veiliger. Uh, vandaar Pakistan, uh, omhoog eigenlijk, tot aan uh, novo -Sibirisch. dus naar, naar Siberië. En daar begint dan uh, het, het natuurgevaar. Want ja. dan fiets ik ongeveer twee maanden in de winter met min 30, min 40 uh, oh. naar, uh, naar Magadan. Ik, ik. Uh, de... Ik vind het zo spannend als je het zegt. Dan denk ik, oh ah, doe, dan, doe dat laatste stukje dan maar niet. Nee, ja. Nee, ja, ja Niemand nou, kan jou stoppen meer, hè? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar dat, kijk, die, wat in de afgelopen reis de Amazone was... wordt dan nu die laatste twee, drie maanden uh, naar Magadam, Maar ja, nee, in de Amazone kun je niet doodvriezen. Nee, dat kun je niet doodvriezen. Hier wel, dat kan wel. ja Je hebt thermafrost, hè. Dus dat... Uh, en dat, dat je dat gebeurt... je ledemaat dan op een ja. gegeven moment uh, al te ja, heen tel, zijn. Ja, tel je vingers nog maar eens even. Nu ja. zijn ze er ja, nog zijn. Maar hoe ga je daarop voorbereiden? Nou, ja, dan moet je goed kleden. Goed kleden. Dat uh, fietsen wordt dan in feite 10 kilometer fietsen, 500 meter lopen. He, want uh, ja, je moet je ledematen goed, goed oh, bewegen. Dus okay, je moet je voeten okay. goed afwikkelen. Dat is een andere manier eigenlijk. Ja, ja, dus dat moet je goed in de gaten blijven houden. En dan moet je gedisciplineerd uh, dat doen. En voor de rest, goed kleden, goed, uh, goed met laag jezelf uh, bedekken een um, beetje slimmer mee omgaan. Ik ga je volgen. Ik ben ontzettend blij dat je vannacht mijn gast wilde zijn. Heel veel succes met al je avonturen. Ja, dankjewel. Doe een beetje voorzichtig. <laughs> een klein beetje dan. Jij bent okay. misschien niet angstig, maar... geloof me, er zijn een heleboel mensen die wel heel angstig zijn. En die ja. het ook wel spannend vinden voor jou, volgens mij. Ja. Nou, <laughs> ik denk... Uh... Lekker dat gevaar opzoeken. Ja, ik geniet ervan. Joh. Ja, nou ja, geniet lekker verder. Uh, en zometeen zoek jij de gevaarlijke route Hilversum-Amsterdam weer op. Goeie reis naar huis. Dank je wel, ja. <laughs> Dag uit. Zometeen het laatste uur van Dit is de Nacht. Dan ga ik mijn eigen wereldreis maken. Namelijk naar Mali, naar Thailand en naar Portugal. Dus zometeen na het nieuws van vijf uur. Tot zo.